Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Keulen is door de politie beëindigd. Er zijn rotjes en flessen naar de politie gegooid... al kort na het begin van de demonstratie. Er zijn waterkanonnen ingezet om de betogers terug te dringen... naar het startpunt bij het station van Keulen. Volgens een woordvoerder hangt er een agressieve sfeer. De anti-islambeweging demonstreerde naar aanleiding van de massale aanranding in Keulen tijdens de jaarwisseling. Er waren 1700 politieagenten op de been, ook om te voorkomen dat de Pegida-aanhangers slaag zouden raken met tegendemonstranten. Waarschijnlijk zal er maandag hulp aankomen in de belegerde Syrische stad Madaya en twee andere plaatsen. Het Rode Kruis is bezig met het verzamelen van de benodigde goederen. Zo'n 40.000 bewoners van Madaya hebben niets meer te eten. Ook in de plaatsen Foa en Kefraya in het noordwesten zou hongersnood heersen. Het Rode Kruis wil onder meer rijst, suiker, ingeblikt eten, babymelkpoeder en medicijnen brengen. In Kosovo hebben betogers het regeringsgebouw in de hoofdstad Pristina in brand gestoken met brandbommen. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De Albanese betogers zijn tegen een akkoord dat de regering van Kosovo met Servië heeft gesloten over meer rechten voor de Servische minderheid in Kosovo. De duizenden betogers zijn bang dat Servië weer te veel te zeggen krijgt in Kosovo. Ze eisen dat de regering aftreedt omdat het akkoord in strijd zou zijn met de grondwet. Volgens de politie is de brand in een jachthaven in het Limburgse Wessem afgelopen nacht waarschijnlijk aangestoken. Er is nog niemand opgepakt. Bij de brand in een loods met plezierjachten zijn geen gewonden gevallen. Een jaar geleden was er ook een grote brand in de jachthaven van Wessem. Toen gingen zo'n twintig boten verloren. Het weer bewolking overheerst en lokaal kan een bui vallen. Het is 4 tot 8 graden. Komende nacht regent het af en toe. Het is dan een graad of 6. Morgen breekt de zon soms door, maar er kunnen ook een paar buien vallen. In de middag wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 weer. Uh, ZFM Entertainment voor jou hier bij ZFM. Ja, ZFM. Ja, vanuit Zandvoort En uh, mijn naam is uh, Fred Heij. En ik ben bij u uh, tot de klokjes uh, van uh, 7 uur. En dit was Beyoncé en uh, all the single ladies uh, put a ring on. Of zoiets. Ja, we gaan verder met uh, Mother Talking en your My Heart, your My Soul. Your massel Hier bij CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En we gaan lekker verder met Luc Enzo en Don Omar en ja, Danza Kuduro. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan! Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoortradio gmail.com En zo, Don Omar. En uh, Danza Kadoedel. En dat allemaal hier bij ZFM. En dan uh, schakel je net in. Mijn naam is Fred Heij. En u luistert naar Entertainment for You op die 106.9 hier vanuit Zandvoort. En uh, we gaan lekker verder met uh, Chris Norman en Baby. I miss you. Searching for the girls When the day is done But I feel my heart Looking for a true love And I know You're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 Rijk uh, gevulde dames, ken ze vast nog wel, The Weather Girls en It's Raining Man, hier bij ZFM, uh, goedemiddag, het is vijf minuten voor de klokjes van half zes en uh, we gaan uh, lekker verder met uh, Ion en uh, DJ Nelis en uh, zij hebben het over schudden. Ze dansen met haar volle strakke kont. Ze lachte tegen mij, ik reikte haar een drankje aan. Maar zij is op die avond met een ander meegegaan. Ze stond te schudden met haar beelden, ze draaide in het rond. Ze zwaaide met haar handen en ze draaide met haar kont. We dansen met z'n allen, we feesten lekker door. Maar één ding weet ik zeker, dat ik vanavond schoor.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 Door Lekkere zomerse klank hier, eh, ondanks deze koude zaterdag in eh, januari. En dat eh, verkijken volgens mij eh, ja, alweer de 9e ja, januari 2016. En eh, ja, we gaan lekker verder. En we draaien dus Robbie Williams en eh, Nico Kidman en Something Stupid. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur is dit uh, Entertainment for You hier bij CFM.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 All it all by saying something stupid like I love you I can see it in your eyes You still despise the same old lies you heard the night before And though it's just a line to you For me it's true, now we'll never seems so Some clever lines to say to make a meaning come true But then I think I'll wait until the evening gets late And I'm alone with you The time is right, your perfume fills my head The stars get red and all the nights so. are blue Saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night. en Nico Kidman en Something Stupid hier bij CFM en uh, ja, natuurlijk zo ook nog uh, de drie op rij van Fred Heij en, maar eerst de Sugarbabes en Push the Button nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation, één radiostation. Radio, radio. welkom bij jouw nummer 1 CFM, Zandvoort met Entertainment for You Inside of you, got a feeling that I can't resist you. From the moment I lay my eyes on you, you really tell me what you wanna do. 'Cause my heart is getting lost inside of you. Smart App en like us op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. En Alejandro. En dat allemaal bij de CFM of 106,9. En eh, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien van uit de tijd: Chris de Burg en eh, de Lady in Red. vervlogen jaren, hier bij CFM Entertainment voor u 106.9 vanuit Zandvoort, en we gaan lekker verder met een Hollandstalige plaat van René Kost en een super gave tijd. Soms zie ik ze lopen, soms zie ik ze gaan, en ze groeten vluchtig, of ze blijven staan, de ene slang gebleven. Lijken ook veel ouder, behalve ik. Meisjes hadden krullen, dat was toen hip. Die jongens kregen dons haar bovenop hun lip. Ik heb nog best wel haren, dus klaag ik niet. Maar dan zie ik weer zo'n bakmuts en dan zing ik weer dit lied. Nog geen grijs haartje, dus geen centje pijn Je kunt rustig zeggen, hij mag er best nog zijn Maar zie ik er eentje uit mijn oude klas Wou ik toch weer even dat ik vijftien was Af en toe een biertje in het café Hou oh, een pleziertje, ja ik doe graag mee. Voor zie ik klasgenoten van vroeger staan, moet ik altijd even weten hoe het met ze is gegaan. is hij Survivor en Eye of the Tiger. En we gaan verder met Lionel Richie en My Destiny. Daar is je dan Lionel Richie en My Destiny. En we gaan naar het nieuws van 6 uur toe. En dat doen we met Joan Franka En we kent kind er of niet? You and me. I was 5, you were 3. We were dancing in the street. And you look just like an angel. You looked up at the sky. Zie the birds and wondered why.